Hollands gloering. Bout? Ja, de takel staat klaar. De stroppen zitten om de ketel en de talen is opgerold aan dek. Het enige wat we nodig hebben is energie. Daar is Rang nu mee bezig? Komt erbij liggen. Het gebied is voor jou. Hier vandaan kunnen we de situatie mooi in de gaten houden. Waar is dat gedoe voor nodig? Order van Rang. Die Zwartjanen, ze mogen ons niet zien. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? Rang is met zijn sloepen en de twee vlotten naar de kust gevaren onder het oog van de Papua's. En daar heeft hij eerst wat van die kerstspullen in zee gegooid. Kwamen ze erop af? Eerst waren ze bang, maar toen kwamen ze. Als bijen op een pot honing. Toen heeft hij wat van het spul op de vlotte gestrooid en is weggeroeid. Hij zit nu op zijn Kanimas en een deel van zijn bemanning is op de Moira. Ze komen eraan, met hun kano's. Ja. Beet. Ze bijten. Kop houden jullie daar. Kijk, kijk. Ze klimmen op de voeten. De hebzucht naar die glinsterdingen is groter dan zo'n angst. Het zijn er nou minstens honderd, zie je wel? Hey, die dikke met die gekke hoed op, dat was vast het opperoof. Die maakt de meeste drukte. De vlotten zijn bijna vol. Zal je straks wat beleven? Wat bedoel je? Nou, ze zijn niet alleen met elkaar verbonden... En dan zit er open een draad aan de kalimas. Je kunt hem niet zien omdat hij onder water hangt. Als er genoeg papenbaas op de vlotte zijn, gaat de aan het werk en dan. Ah, we hebben ze! We hebben ze de baas ah, Zag We ze sputteren toen de vlot onder de pand weggetrokken werd. Het had een ander Frank sleept de fotten naar de mooie uit ter hoogte van de touwladders. Hij denkt dat de meesten wel aan boord zullen gaan. Hè? Maar terug kennen ze niet meer. Hun boten zijn weg en het barst van de haaien. Aardige ja, jongen, jonge dier, neemt wel een zware hypotheek op zijn huisje in Apeldoorn. Ze de nou voor de touwladders? Tja, tja, verdom, kijk eens. Dan gaan we er al een paar naar boven. Maar de meesten blijven nog bij elkaar klitten. Dat brengt de schrik er wel in. Kijk eens, kijk eens, rang heeft zijn trots laten slippen en staat vlak tot de voet af. Nou willen ze wel aan boord, moet je ze zien klimmen. Goed, dan heeft hij al die wilden aan boord. En wat dan? Het lijkt me geen kleuterklasje wat je naar je hand kan zetten. Nee, ik moet zeggen dat het meer vertrouwen in rang gaat Net zoals onze hij weet wat hij doet. Als die wilde dat er ook maar weten, dan schiet hij wel een lijn op. Dan wat ik. Wat gaat er nou gebeuren? Rank gaat de valgrip op. Dan, je kan van hem zeggen wat je wil, maar bang is hij niet. Toegegeven. De keren zien er onherspellend uit. Ze hebben hier graag in zijn plaats zijn. Als er stonden de honderd gewapende Chinezen aan dek. Gaan er gaan ook vier Chinezen naar boven, met een kist. Kerstspullen natuurlijk. De heren schijnen wat rustiger te worden. Die vetzak is vast op haar hoofd. Verrek, kijk nou eens. Het is net of we een kletsplaatje met hem houdt. Dan weet hem in elk geval duidelijk te maken wat hij wil. Ja. Ah, dat dacht ik wel. Kist open en een handje vol glinsterdieren. De het is net een fanatieke boerderdokter die op de spullen aan de man wil brengen. Ja, en het lukt. <laughs> het opperhoofd komt naar voren. Miss Boes, poppetje gezien, hij dicht. Maar nou, de loopt naar de talie en maakt de gevaar van trekken. Alop metal! Alop met z'n allen! Jo! Het is een lied dat door alle mensen, kinderen begrepen wordt. Het ophoofd overleg met een paar van zijn konaten. Ja, ja, het lukt, kijk maar. Hij slaat zich op zijn borst en knikt naar rang. Wat dom, maar het heeft hij hem toch maar gefrikt. Dat was een benauwd ogenblik. Kijk eens even, Het openhopen beveelt dat ze touw moeten grijpen. zijn de minstens 150 zo te zien. Rang neemt de leiding over. Hou En daar gaan ze. Ik mij benieuwd of ze die zware pestdingen eruit krijgen. Nee, ik heb er nauwe vertrouwen in. We zijn er heel stuk in dit schelen, geloof dat maar. Nogmaals, kapitein. Op het succes. Mm -hmm. Gezondheid. Gezondheid. Nee. Ik moet zeggen dat ik voor nog geen twee kisten haar graag in uw plaats had gestaan. Oh, God. Het is maar een weet. Toen u daar zo tussen die zwartje aan de zin stond... gaf ik geen cent meer voor uw leven. Ach, het is helemaal de manier waarop je ze aanpakt. Je moet niet laten merken dat je bang voor ze bent. Dan nemen ze je zo te graven. Ja, Zeg nou maar eens in, meester. Geloof me, ik ken dat tuig... ...en ik weet hoe, hoe je daarmee om moet springen. Je hebt de bijkans tien uur over gedaan. Maar de ketels liggen buiten boord. En dat alleen met mankracht. Ik neem een petje voor je af. Mm. Dank je. Heren... Nogmaals, op een goede afloop, hè? Ja, professor. Zo. Wat zou we ervan zeggen als ze morgen de papermas weer eens terugbrachten dan wel? Ze hebben toch niks meer te doen en ze maken de bemanning maar onrustig met hun gedans. Laat dat duig maar rustig zitten. Die springerij is nou alleen om ons aan boord te lokken. Wie nu het hart heeft om zijn kop over de reden te steken die wordt opgevreten, voor die tijd heeft er een rijtje te bieden. En hoe denk je ze dan later kwijt te raken als het schip helemaal vlot is? Nou, geloof me, ik ken dat gebroed beter dan één wit man in de hoofd. Ze krijgen nu honger en bidden om mannen van de allerhoogste Blijf het hun buurt, want anders denken ze dat hun gebed verhoord is. Nog een dag of drie en ze beginnen aan hun even naaste. Daar keert de rust wel weer om. Nou, en als je het nou niet erg vindt... ga ik maar terug aan boord. Ik ben toch wel een beetje vermoeid. Morgen komt er weer een dag. Zeg, krok. Zie je? Hoe moeten die mensen daar nou eten? Eten? Die zoeken wel een lekkere dikke duif naar nou zo'n dagversvaring. Laat er maar gerust in hunnie over. Weet je wat ik nou niet begrijp? Nou, hoe die knapen vuur kunnen maken. Of een leger of schip? Weet jij dat? Dan sla je me dood. God weet, knessen zitten het uit hun tanden. Maar laat die maar schuiven, die kunnen meer aan mij denken. Neem me niet kwalijk, kapitein, maar zo zoetjes aan ga ik het als hopeloos zien. De ruimen zijn gelost, het overtollig gewicht is eruit. We liggen nou al negen dagen te malen tegen de flanken van de Moira. Hm. Er zijn tonnen en tonnen kolen door de vuur gejaagd. We hebben alles geprobeerd, maar we zijn te zwak, dat is het. Negen dagen draaien, zes duim voortgaan. En dat niet alleen. De mannen zijn aan het eind van hun krachten, ze kunnen niet meer. Ja, ik moet het wel met jullie eens zijn. We hebben alles gedaan wat mogelijk was. Als er komt voor de scheepsraad, zal ik hem zeggen. Het afnokken. Als dus je het mij vraagt, is de man niet ver meer van de waanzin. Geloof ik ook. Hij ziet eruit als een geest en zijn plannen zijn meer koortsvisioenen. Na stil, daar komt hij. Wandelaar, wandelaar, ik heb nagedacht. Ik denk dat ik weet dat het nu lukken zal. En? We sluiten de tampen van onze ankerkettingen op elkaar... en de bocht trekken we zo ver mogelijk onder het voorschip door. Dan uitwaaien en dan moet hij naar boven komen. Wat denk je ervan? Neem me niet kwalijk, kaptein. Ik weet niet of het een goed of een slecht plan is... ...maar het vraagt en ...het kan alleen maar zeggen... ...dat de bunkers van de Fury over twee dagen leeg zijn. Wat? De bunkers leeg? Ja, dat betekent natuurlijk het einde van de onderneming. Nee. Nee. Wie nou verstandig is... ...geef het op en laat het wrak het wrak. Nee, dat nooit. Dat nooit. Dat nooit. Gebruik je verstand, rang? We hebben er allebei een kapitaal op verloren... ...maar we leven nog. Wie daarbij vloekt is een heide. Nee. Nee. Je mag me niet in de steek laten wandelen. Hè? We krijgen het eraf, dat je. dat je. Luister nou eens even rang. We hebben alles geprobeerd, maar we zijn te zwak. De Fury en de Kalimas redden het samen niet. Luister, als jij wil, stel ik voor om assistentie te halen. Assistentie? Nood van mijn leven. We doen dit samen, geen derde erbij. Hoor je dat, vervloekte Hart. Als jij meer wilt wat dan op, dan doe ik het alleen. Ik zal dat kring eraf sleuren, hoe dan ook. Doe maar maar op, ja, ik een gemooi weersleper. Ik heb het al zonder jou, vuile rotsgolf. Rotsgolf, rotsgolf. Je bent jezelf niet meer meester. Je weet niet wat je zegt. Luister dan. Ja? We zijn dit samen begonnen. Goed, we hadden nog één lading aan wagen. Morgen vaar ik op de Port Kennedy op de Jersey Island om te bunkeren. Over een kleine zes dagen kan ik terug zijn en dan is het jouw beurt. Goed. Goed. Laas erop, jullie. Laas erop. Ga jullie maar. Ja, gaat dus bunker. Maar nou goed. Als je weg bent en ik verfilmen, dan ga ik maar eens een beetje scherp zitten doen. Ze secreten daar. Ze maken maar gek met hun gelul. Hou je kop, donderstenen, hou Ik zou maar naar mijn kooi gaan, vader. Die begint aardig slagzij te krijgen. ja. ja. Laat me niet in de steek van lag. Laat me niet in mijn eentje verrekken in die godvergeten hel. Zweer maar dat je terugkomt. Zweer het. Hou je koester aan. Hou je koester aan je nest. Zes dagen uit en thuis. Neem er je gemak van. Je bent over je zenuwen. Ja, ja Ik zal het kalm aan doen. Dat beloof ik je. Dat beloof ik je. Beneden is de keer gaan. Dit reisje naar Port Kennedy is een plezier toch, je kapitein? Ja, wat wil je? Blauwe zee, blauwe lucht en een heerlijk zoolwindje. Het is een verademing na wat we achter de rug hebben. Maar de vakantie duurt maar kort, beste jongen. Een paar dagen en dan gaan we weer terug. Ja, wie dan leeft die dan zorgt. Dit kunnen ze ons niet meer afnemen. Het is een hele goede instelling. Heb jij de laatste tijd nog eens wat aan je dagboek gedaan? Om u de waarheid te zeggen, niet veel, kapitein. Hm, nou misschien is het verstandig als je er toch maar weer eens mee begint. Ik kan niet weten. Mogelijk komt het nog eens van pas. Zoals u wilt, Er Ergens aan boord nou wel een heel andere sfeer als op de heerreis. Toen was het een vakantiestemming, maar nu lijkt het meer of er een lijk boven de grond staat. Nou, ik kan er wel indenken. Van het paradijsje terug naar de eenzaamheid en de wildernis. ...naar de stank van de modder en het eindeloze gedrein van de papoea's. dat is wel een hele overgang. Beschouw het als een toegift, kapitein. Een toegift en een gek. Misschien heb je gelijk. Maar als het nu niet lukt, dan laat ik er zitten. En dan? Dan zijn we weer eens failliet. Mooi. Geen bloemen. Verrek, waar staat die... nou? Het roer vloog bijna uit mijn poten. Ja, waar komt die dijnen nou opeens vandaan? Daar snap ik ook niks van. De hemel is schoon en blauw en geen draadwind. Typisch weer de tropen. ...nooit staat op te maken. Altijd onbetrouwbaar. Ik ga naar beneden om te kijken of er... Mister, Ja, wat is er? Er is een vuur in de School heeft een gloeiende kolen over zijn poten gekregen. De tweede vraag dat u komt. Gek, die deining heeft maar een paar uur geduurd... ...en de zee is nou weer zo glad als een spiegel. Heb jij zoiets wel eens eerder meegemaakt, Boots? Nog nooit. Maar als je mij vraagt, geloof ik dat die rollers de uitlopers waren van een vloedgolf die hier of daar heeft huisgehouden. Alles weer onder controle, Alles onder kapitein. Hoe is het met school, kapitein? Nou, een paar lelijke brandwonden. Maar misschien valt het nog mee. Hij zit dik onder de zalf. Ja, het was ook wel raar opeens. Janus denkt dat er ergens een vloedgolf is geweest. Nou, Dan kan ik hem best gelijk hebben. Nou ja, dat hebben we weer gehad, zullen we maar zeggen. Nog een rukkie en we zijn weer waar we wezen moeten. Het is onze kust, ongetwijfeld, maar het strand is schoon en leeg. De Moira weg en de Kalimas weg. Ik zie een paar inhammen en grondverschuivingen die er nooit geweest zijn. Dat was wel die vloedgolven van jouw boot. Ja. Kijk, de plaats waar de Moira heeft gelegen, kan je duidelijk zien. En daar liggen de wrakken van de kevels. Wat zijn dat allemaal voor zwarte vlekken? Kan je door de kijker zien, kapitein? Ja. Papoea's. Ontelbare dode Papua's. Allemaal in een vreemde stuiphouding. Die zijn in heet water verzopen, wat denk je maar Ik weet dat van knijnen die ik wel eens levendig in de kookpot moest stoppen om ze lekkers maar te maken. Die hadden dan altijd als ze dood waren hun pootjes voor de snoet. Hou oh, jij ja, je kop dan maar met je gezellige praatjes. Nou, moe. Wat denkt u? Zo rang in zijn eentje de morgen aan geborgen hebben? Dat is haast onmogelijk. Ik snap er niks van. Geen splinter van het wrak overgebleven. Niets. Alleen de ketels en de Papua's. Nou, weg is weg en van licht is nog nooit iemand wijzer geworden. Wat bent u van plan, kapitein? We gaan hier verankeren. Morgen verkennen we nog eenmaal de kust en zien we niks. Dan varen we terug naar Priok. Kapitein, ja? er komt een boot aan, de stuurman denkt dat het de Kalimaz is. Kom er dan. Dat zou best maken. Proost. Nou, een paar dagen nadat jullie weg waren... ...ik kregen we hier een vloedgolf zoals ik nog nooit heb meegemaakt. Ik had het zien aankomen, want de app was zo diep teruggelopen... ...dat de morra helemaal droog kwam te liggen... ...van de wal gescheiden door het diepe water achter de bank. Ik heb de papoers met de blanke kleebank van boord gejaagd... ...ze het hout van de vlotte laten bundelen en dat aan dek van het vak wat eisen. Ik heb al de trossen die ik had op het achterschip verbonden... en ben gelig gewacht op de vloed. Nou die kwam, midden in de nacht. De zeelichte geweldig, een aanstormende wal van vuur. Ik heb de machine op vol aan vooruit gezet. Ik stond zelf aan het roer. En toen de golf de op optilde... heb ik een conferent weten te houden. Toen is ook de moira van het bed getild... En ik heb er vrij weten te houden van de bank. Nou, toen het water een beetje tot rust was gekomen, heb ik haar vervaren naar de Mariannestraat. En daar ligt ze nou op een harde zandbank, klaar om opgekalefaterd te worden voor de grote trek. Ongelooflijk. En nou dan maar meteen beginnen. Ja, eerst maar eens naar kooi, hè. Om een beetje kracht op te doen. Dat heb ik wel verdiend, vind ik. Ja. Zeg, Frank. Ja? Wat is er eigenlijk met die papoea's gebeurd? Weet ik veel. We zijn ze kwijt, dat is de hoofdzaak. Zo. Er liggen ruim honderd lijken op het strand. Hoe komen die daar? Ze zijn zeker verzopen. Hé, hey, hoe kan dat? Waren die killers niet aan boord toen die voetgolf kwam? Nee, die stonden op de bank. Nou je dat zegt, herinner ik me dat ik heb horen gil in de branding. Ik heb ze zeker vergeten. Je liegt. Je hebt je touwladders ingehaald als ze glashard laten zuipen. Zo. Wat zou dat? Dat was moord. Mijn zaak is het niet. Maar God zal je weten te vinden. Goed geruigen. Ik vervouw me niet. Honderd Papua's. Niemand zal ooit weten wat er precies gebeurd is. Maar wie in een hogere rechtvaardigheid gelooft... kan niet anders dan bang zijn voor de vergelding die ergens in de toekomst achter de kim ligt te wachten. Dat is nou klessen, kaptein. Want in Atje liggen ze ook bij bossies... en degenen die dat gedaan hebben krijgen er een lintje voor. Nee, vriend. Jij kent God niet zoals ik hem ken. Dat ken ik zeker niet. Want ik ben reëel. Hij heeft me nog nooit een boterham gegeven. 25 augustus 1914... We varen weer, met op de tros de Moira. Vier dagen lang is er onmenselijk hard gewerkt, gevloekt en gejakkerd. Vier dagen lang raasden de hamers, de snijbranders en jankten de boeren. Want zoals de Moira vlot kwam, was ze niet te vervaren. Eén zware roller en ze zou in tweeën gebroken zijn. De vierde dag zijn de zestien theebalken die uit Batavia zijn meegebracht, half over de scheuren met bouten en moeren vastgeschroefd. In de andere helft waren de gaten al geboord, die op de gaten in het dek moesten passen, als de rom zich zou strekken. Dat gebeurde die vierde dag bij laag water. Met zakken van het tij kwam de moira met voor- en achtersteven op het harde zand te rusten. En bij het doorzetten van de eb strekte zij haar logge lichaam door het gewicht van haar buik. Twintig man zwengelden zich toen de armen uit het lijf om de balken vast te schroeven over de scheuren. Het was een wedstrijd met de vloed... Maar toen de zee de Moira optilde van haar bed... ...sprongen er wel een paar bouten... ...maar de balken hielden het... ...en de scheuren bleven dicht. We varen weer. Ik vind dat je maar weinig eit stuurt. Ik ben nog steeds moe van die vier dagen beulen op de Moira. Ja, wie niet? Maar we hebben tot nu toe een verspoediger reis. We schieten er goed op. We hebben een week of zes berekend... Nou, nog een kleine 30 dagen, we zijn in Singapore. Dan hebben we de buiten binnen. Kapitein, de bootsman laat vragen of u even komen kan. Hij heeft een zeilschip gepeild. Ik kom. Het heeft lekker gesmaak, kok. Dank u, kapitein. Het lijkt wel een Europees vaartuig. kleine vark. Ja, maar ze doet wel vreemd. Ze lijkt een kruisende koers te lopen, maar bij het als ze steeds door de wind. Ja, Als ze op de punt staat dat te doen, valt ze weer af, loopt een paar honderd faam dwalende koers om weer op te roeven en het spelletje te herhalen. Aan dek valt er geen leven te bespeuren, ziet u wel. Dat oh, is rank. Die vindt het zeker ook vreemd. Nog geen reactie te zien, Kapitein Rang zijn, stel voor sleep te stoppen een pols hoogte te nemen. Zijn terug, oké. Okay machine dead Dat Flip. Dead Ik kan nu de naam lezen. The Rising Hope. Ik ben benieuwd wat er aan de hand is. We zullen het zo weten. Rang gaat erop af met de sloep. We liggen stil. Maar die bark vaart. Ja hoor, met rang aan het roer. Kom met een bof voor ons langs. Ja, daar is ze. Eens hier! Alleen mensen. Reis. Ik ga hier rechter! Stuur maar naar vier Chinezen, blijven aan boord! Kapitein, neemt u me niet kwalijk. Is de boot? De jongens protesteren er tegen dat er alleen volk van de Kalimaz aan boord van de prijs is. Waarom? Ze zijn bang dat straks hun aandeel bestreden zal worden. Ik geloof niet dat ze daar bang voor hoeven te zijn. Zo is het dan niet. Zeg maar, boodschap, dat ik daarvoor insta. Je welkom, zeg. 7 september. Die nacht kwam er wind. En toen het de volgende morgen licht werd bleek de rising hope verdwenen. Rang zijnde dat de Chinezen de stuurman gemold moesten hebben... anders kon het niet. De jongens waren razend en fel gebeten op de kalimas. Twee dagen later vroeg Rang een plaatsvervanger voor zijn kok... die plotseling was overleden. Maar niemand meldde zich. Dat zouden jullie maar willen, hè, sperige stropers? Eerst een iets stelen en dan voor je koko. Dat vreten jullie maar niet. Gebruik nou even je verstand, kok... De mannen van de Kalimas kan niet helpen dat hun collega's zijn met de prijs van door zijn gegaan. Ik heb best wezen, meester, neem me niet kwalijk. Maar zij wisten wat voor tuig ik was. En dan hadden ze ze maar beter in de gaten moeten houden. En als ze ze nou niet tevreden krijgen, dan is het hun eigen schuld. Neem me niet kwalijk, meester. Kapitein, ja wat? Kapitein Ranks zijn de volk. Er zijn nog twee van zijn mannen gestorven. Het lijkt een soort longontsteking. Een verschrikkelijk hoesten en benauwd en dan opeens de dood. Met een lijf vol zwarte bulten. Ik ben bang dat ik geen volk voor hem heb. Hoorde ja. ik de bootsman zeggen longontsteking? Ja, wat maakkeert eraan? Niks. Bij mij thuis noemen ze dat alleen nog de pest. 18 september. Vandaag is kaptein Rang gestorven. Nog tien dagen heeft hij de Kalimats varend weten te houden. Bijna iedere dag ging het al lijken overboord. Vanmorgen zijnde hij, kan niet verder. Geen druk meer op de ketels. Meester gestorven. Ben alleen over, maar ook stervende. Groeten aan Apeldoorn. Dat was het laatste dat wij van hem hebben gehoord. Hulpverlening was niet mogelijk. Morgen Singapore. Jammer, dat de rangen niet mee heeft kunnen maken. Zeg dat wel. Het is heel wat zo te moeten sterven... met de grootste overwinning van je leven bijna onder bereik. Weet u nog dat u me hebt gezegd dat God hem zou weten te vinden? Ja. Maar als dit zijn straf is voor die Papua's... vraag ik me wel af waarom wij dan een beloning te danken hebben. Beloning? Wat bedoel je? De meeste bedoelen ongetwijfeld dat wij het bergloon nu alleen in handen krijgen. En dat is allemachtig veel geld. Dat is zo, daar had ik helemaal nog niet aan gedacht. Uh, ondanks alle ellende is het een meevallertje. Dat we toch niet voorbij zullen laten gaan. We kopen de Kalimas. en als we weer thuis zijn, krijgen we nou de kans om die fusie met Lau door te zetten. Eenvoudig door de beste boten uit zijn vloot weg te kopen en dan zijn we in staat om die optie van de baggenwerken te aanvaarden. En dat betekent de uitdaging aan kwel voor de grote ronde in open zee. Zo is het. Wanneer wilde u weer uit Singapore vertrekken, kaptein? Zodra de zaken met de verzekering zijn geregeld, gaan we op huis aan. Naar Holland. Naar Holland, zegt u? Ja. Daar kunt u voorlopig wel uit uw hoofd zetten. Waarom? Maar weet u dan niet dat er sinds augustus oorlog is in Europa? Oorlog? Nee, daar weet ik niks van. Toen zaten wij in de Rimboe. U kunt wel varen, maar niet verder dan de Stille en die sociaal. Ik heb hier overigens nog een brief voor u liggen uit Holland... Waarde Jan Wandelaar, ik weet niet wat ge daar in de oost allemaal uitkeurt, ...want ge schrijft paar weinig. Maar als ge veel geld verdient, wat ik zeker weet dat ge doet... ...luister dan naar mijn raad. In de toekomst zal niet de goedkoopste maar de beste het winnen. Vermost daarom niet uw geld en geluk in een zinneloze wedloop ...en de laagste transportprijs. Gij dient uw naam en ervaring duur te verkopen... Dwars door kwelsgekonkel en geschagger heen. Zorg dat je hier kunt beginnen met nieuwe boten naar eigen tekening. Koop geen verouderde rommel. Ik smeek je, luister naar mij, en ge zult eenmaal alles wat van Holland gelukkig kunnen maken en rijk. Dat weet ik. Jouw Rikki Kiers. Laten we nou de kalimoras kopen, kaptein. Ze gaat voor een schimmetje op de veiling. Nee, ik koop geen oude boten. Als ik wat koop, dan is de nieuwe een eigen tekening. En u was van plan haar te kopen? Hoe kan dat zo ineens? Een mens kan toch van gedachten veranderen? Wat ik wel wil kopen is een steen voor het favorang. Wil jij ervoor zorgen? Goed. Wat moet erop komen te staan? Hier. The best sail of the Pacific rest here in God. Maar wat steekt je allemaal achter, Nollebo? Wat zijn je nou van plan? Toe, zeg het me nou. Lieve Connie, je weet dat papa niet graag heeft dat ik met jou over dit soort zaken spreek. Ik vind je flauw, weet je dat? Oh, mijn schatte Bartje, ik heb jou een baan bezorgd als journaliste bij een uiterst respectabel dagblad. Met het doel om informatie voor ons in te winnen. En niet om mij te interviewen. Heel goed. Maar ik kan alleen maar efficiënt voor jullie werken als ik van alles op de hoogte ben. Nou. Waarom al dit geheimzinnige gedoe? Waarom plotseling al die fusies? Goed, ik zal een tipje van de sluier voor je oplichten. Het is nu zomer 1919. De oorlog is nauwelijks achter de rug. Honderdduizenden tonnen aan scheepsruimte zijn er tot zinken gebracht. Overal ter wereld zitten wrakken van schepen op de rotsen op de kusten. Grote havenprojecten die stil hebben gelegen, worden nu met spoed uitgevoerd. En bij dit alles spelen de sleeboten van de Hollandse ridderijen een grote rol. Ja, is dat duidelijk? Natuurlijk. Maar waarom willen jullie dan opeens al die kleine maatschappijen in handen hebben? Er is toch werk genoeg voor iedereen? <laughs> waarom? Jan Wandelaar. Jan Wandelaar? Wie is dat? Jan Wandelaar is een kapitein. Om hem wil papa de hele Hollandse sleebootvloot aan de ketting leggen. <laughs> Ja, nou weet je het. Dan heb je je zin. Eh, wil je ijs of praat een, een, een kapitein? Wat voor kapitein? Een kapitein van een sleeboot. Bij wie? Bij niemand. Zogenaamd vrije schipper. probeerde een jaar of wat terug van de baggerwerken op optie los te vullen. En toen dat niet lukte, ging hij op de Bonnefoy varen met een stelletje Desperados als bemanning. Tijdens de oorlog heeft hij aardig weten te boeren met zijn ene boot. Wat allemaal haast door het oog verloren. Dat een tijdje geleden een van onze beste kapiteins, Shimonov, een Rus, het schip dat hij commandeerde wilde kopen, de Jan van Gent. Een paar weigerden en hij nam ontslag. Nauwelijks was hij weg, of Maartens, de bekwaamste vakman van de vloot, nam ook ontslag. Zonder opgave aan redenen, zonder te zeggen waar hij heen ging. Wat vreemd. Ja, dat vonden wij ook. We lieten de zaak onderzoeken en kwamen erachter dat ze de, die Wandelaar. Waren aangenomen als gezagvoerders. Ondertussen kocht hij het ene kopstuk naar het andere weg. Stuurlui, bootslui, machinisten. Tot de mensen van het dek- en stokerspersoneel toe. Merkwaardig. In totaal een man of dertig. De volledige bezetting voor twee boten. Het is ons gebleken dat dat heerschap vermoedelijk bezig is om voor de tweede keer te proberen de baggerwerk een optie af te persen. Ja, hij heeft in de oorlog een paar sterke staaltjes uitgehaald en daardoor een keivende naam in het buitenland gekregen. Maar het is een Rowdy van een Vent. Als een tijger zo ver, een papa. Maar ik, ik begrijp het niet helemaal. Kan hij in zijn eentje jullie dan kwaad doen? Lieve Connie, die man kan de gevaarlijkste concurrent worden die we ooit gehad hebben. Hm. Als het hem lukt met de baggerwerken... heeft hij vast een plooi voor zes boten. En als het hem ook nog lukt om dit keer werkelijk een fusie met Lauw aan te gaan, wat die zeker van plan is. Staan wij plotseling tegenover een tegenstander met de twee belangrijkste opties van het bedrijf in zijn handen. En om dat te voorkomen, zijn wij ertoe overgegaan de totale Hollandse sleepvaart onder controle te nemen. Voor onze vriend hier aankomt en zijn slag Waar is hij dan nu? Verleden week vertrok uit La Coruña van Puerto Mont op weg naar Amsterdam met een uh, rotsbreker voor de baggerwerken. En, en wanneer kan hij dan hier zijn? Vandaag of morgen kunnen we meneer verwachten... ...voor het eerst sinds vijf jaar terug in het moederland. Ja. <laughs> Zo. <laughs> nou, nu ben je helemaal op de hoogte. Hm. Interessant. Hm. Wat zou je ervan zeggen... ...als ik een na aankomst eens een interview ging afnemen? Hm? Dat lijkt mij een uitstekend idee, lieve schat. <laughs> Hotel Polar Receptie. Ja, meneer. Zeker, meneer. Ik zal er ogenblikkelijk voor zorgen, meneer. Het spijt, kapitein Laan, maar hij kan tot zijn spijt geen journalisten te woord staan, mevrouw. Hmm. Hebt u hem gezegd dat er een vrouw op hem wacht? Inderdaad, mevrouw. Oh, nou, dank u ook. Ik blijf je toch nog even wachten. Zoals u wilt, mevrouw. Hotel Polar Receptie. Ja, meneer. Ja, natuurlijk, meneer. Komt voor elkaar... Dank u, meneer. Wat is er van uw dienst, juffrouw? Ik, uh, ik wilde graag kapitein Wandelaar spreken. Het spijt me, de kapitein ontvangt geen bezoek. Oh, dat is dan jammer. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Uh, wacht eens even. Had je kapitein Wandelaar willen spreken? Jawel. Oh, wat is dat nou jammer. Ik wacht er juist ook op om, om samen te gaan eten. Kan ik misschien een boodschap voor je overbrengen? Nee. Kom maar terug. Hey Rick! Dag! Oh, uh, kapitein, mijn naam is Cornelia. Hey Rick's meid! Wat oh. oh. oh. gewoon dat ik je zag? Ik wou net weggaan. Kom mee, hey, dan gaan we daar even zitten. Okay. Bij de dat kabies maar. Okay. Zo. Hier, in de nis. Oh, hè? Okay. Hier. Kapitein. Uh, nou, wat drinken we, Ricky? Uh, zeg jij het maar. Uh, te, twee pils. En een taartje voor de juffrouw. Hier, water, hè? Dat was ook toevallig, zeg. Hoe kom jij hier zo? Mijn vader mee. En van de vergadering. Mij van, van de slepeltreus. Opgeroepen door kwel. Nou, ja, jouw kwel Dat er blijkbaar geen gras overgroeien. Hij wil ze met z'n allen de ketting leggen, zeker? Ja. Hij heeft vader en herder en meulen ons een fusie aangeboden. Ze moeten morgen beslissen. Oh. Eén pils en één gebak kaptein. Ja, dank u. Nou. Daar ga je, Riek. Bedankt voor alles. <laughs> voor wat? Voor je brieven. Ah, er stond toch nog wat in. Je kreeg ze allemaal door elkaar. Ja, ik heb ze gekregen. Dat is de hoofdzaak. Je bent niks veranderd, weet je dat? Jij ook niet. Nou, <laughs> dat je Dat litteken had ik vijf jaar geleden nog niet. Ik heb mijn haar opgestoken. Iedereen zegt dat ik reuze op elkaar Je met... Ach, ze kletsen. Jij bent de oude Rikkie gebleven. Die ik altijd voor me zag als ik aan je dacht. Poeh, dat zou wel was geweest zijn. Geef me je hand eens. Mijn hand? Waarom? Klets niet, geef op. Zo, alsjeblieft. Wat is dat? Een ringgossie. Naar je zin? Oh, waar komt die vandaan? Nieuw-Oleens. Ja, pas precies. Zijn die steentjes echt? Ja, wat dacht je? Pure blauwe steentjes. Passen bij je ogen. <laughs> je zou denken dat ik je meisje was. Hoe wist je dat ik in Polen zat? Van Bout. Zo, aan boord geweest. Hele ochtend. Ze ziet er goed uit, maar een lelijke blutjes staat vooruit om bakboord. Ja, nog geen gelegenheid. Gaat om maar uit te laten halen. Weet je waarom ik gekomen ben? Jawel, om mij. Potverdikking, ben jij toch een brutale duivel? Wat wil je dan dat ik zei? Je schepen liggen in Noorwegen, dus. Gekken. Elkaar in vijf jaar niet gezien. En ineens is alles zo gewoon of ik gisteren ben uitgevaren. Vind jij dat niet gek? Nee, ik heb bij je gedacht iedere dag. En hoe verder je weg zat, hoe rustiger ik het vond. Zijn bij ons op de kust een machtmijnen gesprongen. Van kwel alleen al worden vier boten vermist. je, nee, dan ziet dat taartje er lekker uit. Verleden week ben ik middenjarig geworden, weet je dat? Je bent net op tijd, want ik geloof dat vader er niet zo bar mee in zijn schik. Oei, mijn goede jurk. Geen je zakdoekjes. Hier, nee, niet wrijven. Schep het eraf met je lepeltje. Wat is er voor spul wat erin zit? Zal het vlekken geven? Weet het niet, is het geen slagroom? Nee, nee, dat is te bruin nog voor. Hier, proef maar eens. Nee, geen slagroom. Ik probeer eens met een beetje bier. Laat la me zitten. Wanneer wou je trouwen? God macht, oh meid. Moet je daarom dan nou vloeken? We zijn toch geen kinderen meer? Ik tenminste niet. Ik ben gek op je, Jan Wandelaar, en je weet het. Dag en nacht heb ik rondgelopen met jou in mijn lijf. Toen ik die morgen wegging en me van de brug toewuifde, heb ik me lang uit op het strand laten vallen en gehaald tot een kapij wat ik mijn maag kreeg. Maar toen was ik nog een kind. En nou weet ik dat jij de man bent met wie ik wil trouwen. En als dat niet gaat, dan niet. Maar ik moet geen ander, als ik er zat kunnen krijgen als ik wou. Waarom zit je dan nou zo met je glas te draaien? Kijk me aan. Zie je dan niet dat ik gek op je ben? Heb je dat niet kunnen lezen? Heb je niet... O, oh, jasses. Oh, bedaar, meid, bedaar. Blijf dan rustig zitten. Je begrijpt toch wel dat ik, nou ja, dat ik dit even verstouwen moet. Je zit smerig te liegen, Jan Wandelaar, dat weet ik van Bout. Wat heeft Bout hiermee te maken? Dat had je niet gedacht, hè? Ik weet lekker alles, ik heb vanochtend wel een uur lang met Bout in de machinekamer zitten praten. En die vertelde, die zei... Nou, wat zei die? Niks. Ik weet het niet meer. Dat je de hele reis over mij had lopen kallen, verder niks. En dat je het niet te harde was als er in de haven geen brief van me lag. En dat... Oh ja... Nou. Dan hoef je niet kwaad om te worden. Vertel alleen maar. Dat je in Shanghai. geprobeerd in me uit te laten tekenen door een Chinees. waar je een dag lang mee hebt zitten praten om het te beschrijven. Zo. heeft meneer Bout jou dat verteld. Het zal hem berouwen. domme zo waar als ik. Neem me niet kwalijk. Ja. Het wordt zo zoetjes aan tijd dat we opstappen. Hm? Wil jij nog wat drinken? Zeg het nou! Zeg dat je ook van me houdt. Oh, Jassus, waarom wil je dat nou ineens niet meer? Ik ben daar helemaal akelig van. We zijn toch altijd eerlijk tegen elkaar geweest? Maar dat zijn we zeker. En daarom moet ik je op een paar dingen wijzen voor we malle dingen doen. Ik ben veertien jaar ouder dan jij. Ik heb twee grote kinderen en ik kan morgen aan de dag weer voor vijf jaar vertrekken. Klets toch niet. Toen je maar de haven viste, was ik nog helemaal niks en toch hield je al van me. Ja, we kennen maar gerust. En die kinderen van je, die ken ik beter dan jij ze kent. In geen vijf jaar heb jij ze gezien, maar ik zat iedere vrijdag met Dijkmans aan tafel. Ik heb schouwhoekje met ze gespeeld en ze van hun vader verteld. En moeder Dijkmans heb ik bijna een keer de oog uit de kop gekrapt. Omdat ze het hard had om over de gevangenis te beginnen waar de jongens bij zaten. Ja, daar zit je wat te kijken, hè? Jij ja, weet niet dat Barentje het vorig jaar de maas had, maar ik zat zaterdag tot donderdag aan zijn bed. Lijn had de waslapjes op zijn hoofd, vertelde hem van Grutte Mie, Klein duimpje. Als ik er niet geweest was, dan hadden je kinderen nooit een stom woord over hun vader gehoord. Want de dijkmanzen die lusten je niet meer, dat weet je zeker wel. Maar iedere week kwam ik. Ik haalde de schade in, ik praatte nooit over een levende ziel, half over jou. En dan hadden ze me doodgeslagen. Ik was teruggekomen, ik was teruggekomen als een spook. Ja, dat heb ik gedaan, Jan Bandelaar. En waarom, denk je? Om jou. Om, om iets. Voor Jou. En nog van plan om voor mij weg te lopen. Hoe kom je daarbij? Dat je zei: Ik kan morgen aan de dag weer voor vijf jaar vertrekken. Het is toch ook zo? Oh, Jan. God meid. Kom hier. Nee, me niet kwalijk, Nollebol, dat ik een beetje laat ben. Te laat komen is het voorrecht van voor mooie vrouwen. Oh, oh, jij kunt charmant zijn, als je wilt. Kijk eens, je drankjes dan al klaar. Heerlijk, het zal best smaken. Santé. Santé. En? Nou, ik ben erachter gekomen dat Jan Wandelaar veertien dagen geleden is getrouwd met de dochter van Kiers. Aha. Hm. Drinken wij op het geluk. Ze hebben een huisje gehuurd in Amsterdam, aan de waterkant In de buurt van het Oosterdok De twee kinderen uit zijn vorige huwelijk heeft hij bij zich genomen Maar de jonge bruidegom zelf is niet thuis Uitgevaren met de Fury, bestemming onbekend en afgestampt met passagiers Kapitein Szymanov en Martens met hun bemanning Hoe weet je dat? Oh, lieve Connie, dat valt toch moeilijk te verdoezelen En zijn bestemming is natuurlijk Noorwegen Heb je daar verder nog iets van gehoord? Na jouw mededeling dat zijn boot in Noorwegen lag, heeft papa daar onmiddellijk geïnformeerd. Gedurende de laatste jaren van de oorlog heeft hij daar twee boten laten bouwen, zoals je weet. Overigens, uh, papa liet zich zeer lovend uit over jouw aandeel. Dank hm, je. <laughs> en juist gisteren hebben wij meerdere gegevens ontvangen. Over de aard, de grootte en de kracht van zijn schepen. En we moeten toegeven dat zij een belangrijke verbetering betekenen op het terrein van de zeesleperij. En um, hoe ver ben je gevorderd met die uh, fusieplannen? Ja, well, Meulemans en de herder zijn rijp om door de knieën te gaan. En kies? Gezien de nieuwe familiebanden, vergeten wij hem. Hij is met zijn ene boot overigens niet belangrijk. Nee, nee, nee. De zwaarste hindernis is lauw. Die verzet zich nog steeds hevig. Ja, de houding van beumers van de Baggerwerken stelt ons ook niet helemaal gerust. Wat nu? Ja. Papa meent dat er maar één oplossing is. Wij moeten te weten komen wat Wandelaar precies van plan is. En wel voor hij terugkomt uit Noorwegen. En de enige die ons daarover zal kunnen inlichten is zijn vrouw. De dochter van Kiers. Is het duidelijk? Ik begrijp het. Weer een interview? Goed zo, ja. Ga als journalist een praatje met het maken voor je krant. Een artikel onder bijvoorbeeld de titel Hoe is het leven ener zeemansvrouw? <laughs> Prachtig. Frit, nog twee maanden. Ik zit nog midden in de rommel, maar als u het niet erg vindt, kan u binnenkomen. Natuurlijk niet. Mooi, gaat u dan zitten? Dank u. Nou, om dan meteen maar te beginnen. Hoe ziet u de taak van een zeemansvrouw? Haar man terughouden als hij met zijn dolle kop zijn zuurverdiende geld wil wegsmijten aan nodeloze concurrentie. En hem lustige floddemadams van het lijf houden die vrijen met een kleine kwel... en haar neus in andermans zaken steken in plaats van de verloofde zijn sokken te stoppen, als ze dat tenminste kennen. U kent me blijkbaar... Ik herken u, jawel. Dan zou je dan niet even meteen zeggen waarom u eigenlijk gekomen bent. Dan kan ik doorgaan met mijn werk, ik heb nog een hoop te doen. Mag ik roken? Gauw gang. U ook? Nee, dank u. U zag er toen in het hotel veel frisser uit. Is dat nu het ideaal? Huisloof van een man die elf maanden van het jaar op zee zit? Beter één maand een echte man dan een heel jaar een waterbron. <lacht> no, is dat de bijnaam van mijn beste nol? <lacht> Ongelooflijk aardig. Oh, moet ik hem vertellen, dat zal hem plezier doen. Als u dan toch aan het vertellen slaat, zegt u dan meteen maar uit mijn naam... dat hij mijn man niet in een concurrentie zal kunnen lokken zolang ik het leven heb. Misschien doet hem dat ook plezier. Dat zal het zeker als ik erin kon geloven dat u de waarheid spreekt. Geloven staat vrij. En de deur is ook vrij. Ik zou er maar gauw gebruik van maken als ik u was. Voordat Bout terugkomt, want hij is alleen maar even om een boodschap. Wie is Bout, als ik vragen mag? Een man die het liefst zou leven op het vlees van de familie Kwel. Foei. En waaraan heeft de familie Kwel deze agressieve eetlust te danken? Omdat uw aanstaande schoonpapa Abeltje op de Vullesbelt heeft gesmeten. Abeltje? Nooit van gehoord. Jij hebt nog niet de helft gehoord van wat je vrijer en zijn vader op hun geweten hebben. En voor je je eigen verslingert aan die kleine nol, zou ik eerst mijn licht maar eens opsteken. Ik uh, geloof niet dat je een kwaad schepsel bent. Maar een paar keer per dag een teil koud water zou je goed doen. Ik heb vijf jaar werk gehad om mijn man van een vechtpartij met jouwe af te houden. En het is me gelukt. Wij zijn getrouwd op de voorwaarden dat hij zijn vloot zal besturen op een manier alsof de firma kwel niet bestond. Een ben jij verstandig en zeg tegen de jouwe dat hij dat ook doet. Er is werk zat in de sleepvaart en de zee is groot genoeg. Wie zijn werk het beste doet, krijgt de klanten en niet de goedkoopste. Meent u dat? Jawel, dat meen ik. En als jij jouw man een goede raad wil geven, dan zeg je dat hij een beter een paar nieuwe boten kan laten bouwen voor het geld dat hij nou besteedt om al die oude rommel van anderen op te kopen. En dat hij beter zijn kapiteins en zijn officieren nog eens een paar jaar naar het schootje sturen kan, in plaats van ze tegen een hongerloonde zee op te jagen en daar brokken te laten maken waarmee hij zijn naam verpest al betaald de verzekering te schaden. Geloof mij, ik sta achter mijn man. Wanneer die van kwellen mee willen trekken in hun schepenkerk of dat ze daar naam geven, zullen ze eerst mij moeten afslachten. Zo. Hier is je hoedje en maak nou dat je wegkomt. Zoals u wilt. Houdt u van uw man? Nee, ik heb hem getrouwd om zijn houten been, want er zit een schat in. Maar zeg het aan niemand. Ik meen het. Als u van uw man houdt, zeg hem dan dat hij naar Indië teruggaat. Laat hem daar een huisje huren en een rederijtje beginnen. Het zal u en hem veel ellende besparen. Holland is het domein van de firma Kwel en van Munster. Wie verstandig is, blijft daar buiten. Holland is het domein van de koningin, of ze hebben mij op school voor de mal gehouden. Wat de firma Kwel en van Munster hebt, daar kan je zelf het beste bekijken. Een vloot van zestig oude, smerige, onbetrouwbare schepen, traag in de vaart en duur in het gebruik. Een stelletje rauw en onbekwaam personeel, dat van de honger niet kijken kan. En een mond die zo groot is, om ze met z'n allen in te laten schuilen als het regent. Ik wilde u alleen maar waarschuwen omdat ik u geen kwaad toewens en hem ook niet. En kwaad zal er gebeuren. Ook al krijgt hij die optie van de baggerwerken. Hij heeft geen optie van noden. Als hij naar me blijft luisteren, komt er een dag dat de baggerwerken de handen zullen dichtknijpen als mijn man voor een slepen wil. U gelooft in uzelf. Dat moet ik zeggen. Dat doe ik zeker. Ik heb het niet nodig om mijn kop kaal te laten knippen, mijn gezicht te verven, sigaretten te roken als een kerel, om te geloven dat ik een knappe meid ben. Maar ik geloof ook dat de goede vakmensen het winnen van de oplichters en dat mijn man de beste zeesleper van Gods aardbodem is. De beste, versta je? En niet de doortrapste. Wij zullen kijken wie zo'n geloof het ware is. Zoals u wilt. Ik heb u gewaarschuwd. Ik leg hier mijn kaartje neer voor het geval dat. Tot ziens. De De groeten en denk op het drupeltje